How are you, friend? Nice to see you. Good to see you. Welcome. Well, it's good welcome to be here. here. Okay. Welcome, okay. Good Minister. Morning, President. See you, Minister. How are you doing? Very fine. Thank you, sir. Good. Welcome, okay, Ambassador. And ambassador, nice to see you. Thanks for coming. Come on, you know our Hello. ambassador there. I greet the you? Good morning. You know the Vice President. Very proud. Mister Justice. All right. Thank you, sir. Vice President. Prime Minister, how are you? So oh, nice to see you. Hello, y'all. It's such an honor for me to welcome you in the Oval Office. Uh, uh, you have been a steadfast friend in the war on terror. I, I believe uh, that you're proving that you're really one of the uh, leaders of Europe. And for that we are grateful. We look forward to having good relations with Europe. And uh, I look forward to working with you personally to make the world more free. And I'm honored that you paid us this visit. Thank you for coming. Thank you very much. appreciate this contact. And uh, I think we'll have a fruitful discussion. And be, uh, we'll cooperate. And Thanks for the good contacts. Ik ben een van who die there dat er een tweede resolutie resolution zijn. the de Security Council heeft dat als Irak niet there er zullen consequences. zijn. Maar dan was het to de Security Council om te veranderen of te bepalen wat die consequenties zouden zijn. Dus je denkt niet tegen de regels voor de wacht? Ik heb duidelijk gezegd dat het niet in overeenstemming was met de Security Council, met uh, de UN-charta. Het was illegal? Yes, als je wilt. Alle motieven die. Uh... ...door Amerikanen en hun bondgenoten... ...zijn aangevoerd... ...om die invasie in Irak te rechtvaardigen... ...die zijn allemaal... ...voos en loos... ...waardeloos... ...ik heb niet... ...de fantasie om mij... ...de situatie in te denken... ...dat ik dit zou hebben gedaan... Uh, ...dit is te fout... ...het... Uh, ...opzij zetten van, van de United Nations... ...het ten oorlog trekken... ...zonder autorisatie... Is wederrechtelijk gedrag, internationaal rechtelijk gesproken, is wederrechtelijk gedrag. En eh, daaraan steun te betuigen, zoals Den Haag wel gedaan heeft, beschouw ik dus als medeplichtigheid aan wederrechtelijk gedrag. Bolkestein redeneert dat het kabinet destijds in 2002 en 2003 klakkeloos achter de Amerikaanse regering is aangelopen. En hij vindt dat het Nederlandse kabinet destijds de Tweede Kamer onvolledig heeft geïnformeerd over de kennis van de militaire inlichting, inlichtingendienst in zaken de beschikbaarheid van die massavernietigingswapens in Irak. Volgens de oud-VVD-leider was duidelijk dat Irak die wapens dus niet of nauwelijks had. En was het dus onjuist dat Nederland achter de onbezonnen actie van de Verenigde Staten is aangemarcheerd. Dit is een ernstige zaak. Het gaat... Het gaat over oorlog en vrede. En ik vind het onjuist dat um, het Nederlandse kabinet... achter de Amerikanen is aangemarcheerd. Dat is natuurlijk een soort... Um een reactie die veel voorkomt in Nederland omdat men vaak kijkt naar de transatlantische betrekkingen op zichzelf, is dat ook goed maar het betekent nog niet dat je achter een onbezonnen inval moet gaan staan uh, die later ook uh, op, uh, op lucht gebaseerd blijkt te zijn en ik vind dat uh, de, de, de ministers die het toen voor het zeggen hadden, uh, dat die een, een, een, een scheve schaats hebben gereden dat Nederland uh, blind, volgzaam achter Amerika is aangelopen met andere woorden dat wij een Misdadige oorlog, illegale oorlog ook nog. gesteund hebben op basis van misleidende informatie. Een misdadige, illegale oorlog politiek steunen op basis van misleidende informatie. Nou, me dunkt, het gaat wel ergens over. Ook nog in een situatie waarbij er. Nou, misschien wel naar schatting 100.000 slachtoffers zijn gevallen. Uh, ik vind dat heel ernstig. Nou, kijk, laten we wel wezen, het is deze minister-president ook die zo lang dit onderzoek heeft tegengehouden. Uh, we zijn nu onmiddels, ik geloof, zes jaar verder. We hadden natuurlijk veel eerder uh, uh, de waarheid uh, moeten gaan zoeken en vinden. Uh, nou, als er één vraag vandaag beantwoord is, is het de vraag... Uh, ...nou eigenlijk de stelling van onze minister-president... ...dat hij niks te verbergen had. De vraag of dat waar was... ...of de minister-president iets te berg, verbergen had... ...wordt vandaag beantwoord met ja. Dan komt bij het volkenrecht. Over de juridische basis voor militair ingrijpen... ...is veel discussie geweest. Daar werd en wordt verschillend over gedacht. Door de politiek en om de juristen. De meningen waren en zijn zowel internationaal als nationaal verdeeld. Een ander groot verhaal dat natuurlijk speelt is de commissie David, daar gaan we het nu over hebben. Premier Balkenende verweerde zich gisteren tegen een groot deel van het rapport van de commissie. Hij is het oneens, met een aantal conclusies, waaronder die over het ontbreken van het volkenrechtelijk mandaat, zoals dat heet. Volgens premier Balkenende wordt daar verschillend over gedacht, ook door juristen. Balkenende wees erop dat ook de commissie het er onderling niet over eens was. Wij praten erover verder, juist over dat volkenrechtelijk mandaat met Heikelin verijn stuart expert internationaal Recht en lid ook van de adviesraad internationale vraagstukken. De juiste persoon dus, mevrouw Vrijstuurt. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er inderdaad een discussie om de juristen die ruimte geeft... zoals Balkenende dat zegt, voor militair ingrijpen zonder VN-mandaat? Nee, absoluut niet. Het is ook buitengewoon suggestief en verontrustend... dat de premier nu nog in dit stadium en na dit rapport met zo'n opmerking komt... Uh, waar, de, waar de premier op wees, uh, of na, naar verwees is een geheel andere discussie. Die gaat over humanitaire interventie. Daar wordt wereldwijd over gepraat. Of in uiterste, uiterste gevallen... Uh, een staat of een groep van staten... niet zonder VN-toestemming... een land mag binnenvallen. Mm -hmm. Maar dat gaat om... Iets wat totaal niet blijkt op Irak... dat gaat erom dat een, een staat... zijn eigen burgers zozeer laat lijden... en zo'n misbruik maakt van zijn eigen soevereiniteit... Zo op zo'n grote schaal misdrijven tegen de menselijkheid pleegt... bijvoorbeeld... dat misschien een buurstaat of een betrokken staat denkt... we moeten de bevolking helpen tegen het regime. Dat heeft in Irak niet gespeeld. Bovendien, ik moet erbij zeggen... die discussie wordt wel gevoerd... maar de overgrote meerderheid in de wereld van de staten in de wereld... vindt dat zo'n uh, eigenzinnig optreden van... Enkele staten zonder weer een mandaat helemaal niet mag. Het is in nee, Kosovo ja. gebeurd. Uh, het is in Kosovo gebeurd, het is in Rwanda bijvoorbeeld niet gebeurd. Dat zijn aanleidingen om erover te blijven praten. Maar er is helemaal geen meerderheid voor om te zeggen. Uh, en, en het speelt bij Irak gewoon helemaal nee, niet. Nee precies, want het ging in Irak om massenvernietigingswapens. En de resoluties die, uh, die gingen daar ook over. De resoluties die de, door de VN zijn besproken. Ja, en dat maakt het nog te meer oneigenlijk. Het is heel duidelijk dat het toen ter tijd helemaal niet ging om humanitaire interventie. En wat ook oneigenlijk was, is dat de premier verwees naar een opmerking van de oud-diplomaat Van Walsum in het rapport... Davids. Van Walsum was een enige tijd de voorzitter van de Sanctiecommissie. De commissie die heeft gezorgd dat dat internationaal Irak zo klem werd gezet, dat er onder meer in die periode, voor die, die laatste oorlog daar, een half miljoen kinderen zijn gestorven, in de hoop dat ze Saddam zo onder druk zouden zetten, dat hij dat zou aftreden. Daar heeft het volk enorm onder geleden. De opmerking van Van Walsum is in het rapport Davids op een aparte de gekleurde bladzij apart gezet, is ook helemaal geen juridisch betoog, maar is eigenlijk een morele rechtvaardiging van zijn eigen standpunt voor die oorlog. Je kunt je heel goed voorstellen dat iemand die mee heeft gewerkt en het zo onder druk zette van de bevolking van Irak ook later nog daar een politieke rechtvaardiging voor zoekt. Mm. Dat is een politieke, morele rechtvaardiging die helemaal op geen enkele manier te maken heeft mm. met uitzonderingen op VN-recht. Maar uh, het verweer van balken en de klop dus niet, zegt u? Zegt het rapport, zegt Davids, dat Nederland het internationaal recht eigenlijk genegeerd heeft. Ja, wat opmerkelijk is in het rapport is dat, dat de commissie Davids verwijst naar de Atlantische reflexen... dat er heel snel weer gekozen werd... voor het steunen van de Amerikanen en de Britten... en dat toen het recht moest wijken voor de politiek. En wat het, het slechtste wat nu kan gebeuren... is dat er dan wordt gedaan... alsof er eigenlijk een juristenstrijdje in de wereld aan de gang is. Het gaat hier om de allerhoogste afspraken... die staten met elkaar hebben gemaakt. Hè, de hoogste politieke afspraken in de wereld. Staten hebben de afspraak gemaakt... dat we niet zomaar op eigen houtje andere landen mogen binnenvallen. Het heeft dus niets te maken met eh, meninkjes... David zegt toen Nederland eenmaal had gekozen voor de Verenigde Staten. En de politiek en de militaire optreden van de Verenigde Staten hebben zich daar aan gehouden. En het recht deed er niet meer toe. Nee. Laten we het maar niet gaan hebben over de politieke implicaties nee. van alles wat er gebeurd is. Maar over dat het volkenrecht. Want een van de voorstellen van het rapport is het instellen van een adviseur. Een volkenrechtadviseur. Wat denkt u als hij er in 2003 was geweest. Was het dan anders gelopen? Nou ik, dat zou ik niet durven te zeggen. Maar het is een feit dat op Buitenlandse Zaken de afdeling die adviezen geeft aan de minister. Euh, over internationaal volkrechtelijke euh, zaken, internationaal strafrecht ook. Dat die veel te laag geplaatst is in de hiërarchie op het departement. Als deze mensen verstandige memootjes schrijven, dan is er, gaat er nog zoveel. kan er onderweg misgaan. Naar boven, mm. naar de top dat uh, ja, zo'n Irak-memo is in een late recht gekomen... omdat het politiek niet opportun was. Dat gebeurt niet alleen, is niet alleen hierbij, gebeurd, maar gebeurt regelmatig. Verstandige internationaal-rechtelijke adviezen komen in een late recht. Ja. Daarom betwijfel ik overigens wel, ik ben het ermee eens... dat er een, een reorganisatie zou moeten komen op dit gebied... binnen het Departement van Buitenlandse Zaken. Maar u zegt tegelijkertijd dat zo'n volkenrechtenadviseur... misschien niet zo heel veel uit zou maken. Maar ja, kijk, als, wij als de koers Atlant is ingezet. Precies. Ja. Kijk, als wij die Atlantische reflex houden... als onze politieke leiders zo verliefd blijven op de Verenigde Staten en hun politiek. Hè, of straks misschien wel een hele andere grootmacht. Dan kunnen juristen zeggen wat ze willen. Maar dan blijft toch hè, de, dit soort politieke banden de baas. En je ziet heel duidelijk dat Washington ja. hier de beslissing heeft Goed. genomen, niet ambtenaren. Dank. Heikelien Verijn-Stewart, expert internationaal recht voor uw commentaar.